Smurf FM, onze klas, jouw radio. Goedendag, ik ben Mathieu Monfort, jij luistert naar SmurfFM, onze klas, jouw radio. Mathieu, waarom is de afkorting van Ward Keuleman WC? Weet ik niet, waarom? Ik heb gehoord dat toen hij klein was, is hij in het toilet gevallen. Daarom hebben zijn ouders het naar Ward genomen. Ja, grappig man nu. Ik heb ook gehoord dat Elin Coco de papegaai had ongevoerd. En daarom zie je de papegaai niet meer. En waar is nu de papegaai? De papegaai is in de kooi. Ja, dankjewel Manu. Dat waren de Rodeos van de dag. Jij luistert nog steeds naar Smurf effen. Onze, Onze klas, jouw radio. Miss je jouw klas van vorig jaar? Heb je een goede herinnering van Anne? Ah, natuurlijk mis ik mijn klas van vorig jaar. Het was de beste klas die ik ooit al heb gehad. En ik heb heel veel goede herinneringen aan hen. Wat heb je van Mira en Elise gedaan? Waarom zijn ze niet hier? Ah, wat ik met hen gedaan heb, ze zijn gewoon thuis. Ze zijn lekker aan het uh, ontspannen aan het zwembad. Uh, we hebben gehoord dat je een derde hand zal hebben, is dat waar? Ja, dat klopt. En uh, heb je al een naam? Ja, uh, ze heet Emily. Uh, welke koppel zie je in de leerlingen of de animatoren? Oei. Um, ik hoop dat er weinig koppels zijn. Voor mij hoeven er geen koppels te komen. Wie is de mooiste? Waard of Miguel? Miguel. Ai, ai, ai, ai <laughs> wat een vraag. Laat ons zeggen dat beide zijn hun kwaliteiten hebben. Nee, nee, je moet antwoorden. <laughs> Amik wel, want hij is van Leopoldsburg. Welk atelier zou je kiezen? Ik denk dat ik het atelier journalistiek zou kiezen. En waarom? Omdat ik wel van schrijven hou. En wie is de raarste leerling die je ooit hebt ontmoet? Hmm. Lijkt uit waarom. De raarste leerling is... Oei, dat is echt een moeilijke vraag. Uh, misschien Charlène. <lacht> Ze heeft altijd een bloem in haar haar en dit jaar niet. <lacht> Zou je een frans-talige stage bij AB als leerling kunnen doen? Uh, ja, maar ik denk dat ik in het niveau A1 zal zitten. <lacht> <lacht> Heb je al de douches van beneden geprobeerd? Ja, natuurlijk. Was het leuk? Nee. <lacht> <lacht> en waarom? Uh, het is een beetje te warm. <lacht> Um, wie is je favoriet als leerling? En je moet een naam zeggen. Ah, oh, dat is zo gemeen van jullie. Uh, mijn favoriete leerling. Oh, dat is echt moeilijk. Jullie allemaal. Oh. Oh. Nee, je moet een naam zeggen. Nee, nee, jullie allemaal. Dank je, wel, Dank je. Dank je. Graag gedaan. Hallo, dat is Megan. En ik ben Clara. En we hebben een klein interview met de klas van Caroline over een dag in de ABC's gemaakt. Dus nu de eerste vragen. Hoe vinden jullie het eten? Ze denken dat de maaltijden heel lekker waren, ongeveer 8 op 10. Oké. Okay. Uh, de tweede, hoe vinden jullie het atelier? Wat doen jullie tijdens jullie atelier? Voor Lorraine, ze is in Juwelen. Dat is heel leuk. Ze denken dat de muziek van in. Ze heeft een radiocassette, die niet goed is. Dus voor haar denkt ze dat er geen goede sfeer is. Voor Manon, heel leuk muziek, vind ze. Ze zegt dat Sarah een heel leuk en sympathiek persoon is. Uh, voor Alessio, hij is in journalistiek. Hij denkt dat de monitor heel leuk is en de sfeer ook. Uh, voor Hugo, hij kooze voor muziek. Hij zegt dat ze altijd lachen, maar hij doet niet. Voor Simon, hij heeft media gekozen en hij zegt dat de monitor, Sarah, is le sympathiek en leuk is. En voor Colin, Miriam, Marie en Augustin, ze hebben muziek gekozen en voor hen dat is het beste atelier. Ongeveer acht en half op tien. Oké, okay, derde. Hoe vinden jullie het grote spel? Welke was jullie favoriet? De hele klasse denkt dat de grote spelen erg origineel zijn. Het waterspel spel van donderdag was de favoriet, maar voor Simon was dat het grote spel van vrijdag. Meer sport? Zegt hij, ongeveer zeven en half op tien. Oké. Okay. Wat leren jullie? Is dat leuk? Doen jullie, jullie soms een kleine spelen? Hoe vinden jullie de leraren? Tijdens de les leert de klas van Caroline de Freuten, Groenten, Landen, beroepen en de OVT. Maar wanneer je de klas van Caroline binnenstapt, zie je pennen vliegen. Dat is heel grappig, maar soms speelt de groep ook pictionary. Wanneer ik aan een vraag... Hoe is Caroline? Hebben ze bijna geschreut dat ze een hele leuke en perfecte lerares is. Hoe vinden jullie de kleine activiteiten? Welke was jullie favoriet? De hele groep vindt dat de kleine activiteiten hele leuk zijn. En de favoriet is zeker de relaxatie en de werewolf. Ze hielden ook van de film van Vrijdag. Dat was hele grappig zeggen ze. En nu de laatste vraag, wat wil je minder of meer euh, tijdens de dag wisselen? We hebben te veel meningen over deze vraag, dus ik heb een klein lees gemaakt. Voor de eerste keer euh, willen de leerlingen meer tijd in de douche. Nee, echt waar. Alessio wil meer zingen. Voor de rest willen ze meer tijd in het bar, meer keuzen voor de kleine activiteiten, meer lekkere maaltijden, dank u voor de keuken en minder lessen. Dat was het verslag van de originele class van Caroline. SmurfFM. SmurfFM! SmurfFM. Onze klas. Ja, hoe gaat